Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Donny M. heeft bekend dat hij betrokken was bij de dood van Gino. Dat jongetje van 9 verdween begin juni uit de speeltuin. Zijn lichaam werd drie dagen later gevonden in Geleen in Limburg. Bij een politieverhoor heeft M. bekend dat hij betrokken was bij de ontvoering en dood, melden bronnen aan L1. Donnie M staat over iets meer dan een maand voor het eerst voor de rechter. Afgelopen maand ging de inflatie door het dak. Voor het eerst sinds 1975 tikten we meer dan 10% aan. Blijkt uit de rekenmethode van het CBS. Economiecollega Lisa Schallenberg is erin gedoken en zag dat onder meer energie- en huurprijzen stegen. Dat is voor veel mensen met een laag inkomen erg pijnlijk. Die krijgen de grootste klap? Als je weinig geld hebt, dan heb je alle luxe al weggedaan. Dan heb je echt nodig wat er overblijft. En dat bedrag wordt dus steeds minder. Eén lichtpuntje: de prijzen bij de benzinepomp gingen afgelopen maand iets minder hard omhoog. Boeren hebben gisteravond afspraken gemaakt over het gesprek met stikstofonderhandelaar Johan Remkes en het kabinet. Veel actiegroepen hadden aangegeven daar niet aan mee te willen doen, omdat de plannen volgens hen toch al vast liggen. Ze hebben nu afgesproken dat er toch een club aan zal schuiven met een gezamenlijke boodschap. Maar wat die is, dat willen ze bij Farmers Defence Force nog niet zeggen. Ja, dat houden we nog even tussen ons. Hè. Premier Rutte en ook de ministers die krijgen als eerste die boodschap onder ogen. En daarna gaan we daar ook meer over vertellen. Maar tegelijkertijd zegt u ook, we hebben geen vertrouwen in het overleg vrijdag. Nee, inderdaad. Dat, dat, dat, is, een, dat is een feit. Ja. ja. en Zij zullen er morgen dan ook niet bij zijn. En dan nog een op. Opvallende voetbaltransfer. Oranje Oranje-Kieper Sillissen maakt de overstap van het Spaanse Valencia... naar zijn oude club NEC. De afgelopen tijd gingen er geruchten dat hij naar PSV, Ajax of AZ zou gaan. Maar volgens Omroep Gelderland kloppen die dus niet... en wordt Jasper Sillissen vandaag al gekeurd in Nijmegen. Het weer wordt vandaag opnieuw een zomerse dag met best veel zon... en overal temperaturen van boven de 25 graden in Limburg. Zelfs nog wat warmer. Daar wordt zelfs de 33 graden aangetikt.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 So Lovers on trial We need to get together oh, Join us, children in jail When you're moving in the positive Your destination is the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 Of begint die straks gewoon van voren aan, van voren aan. Ik kan niet alleen.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 Connie need Zomer met ZFM, zon, zee, Zandvoort en zomerhit. Niemand heeft het antwoord, waar je al lange tijd naar zoekt, maar je durft het niet te vragen. Niemand.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 Dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De man die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van de 9-jarige Gino... heeft de bekentenis afgelegd, zegt 1 Limburg. Donnie M. zou tijdens een politieverhoor hebben gezegd... betrokken te zijn geweest bij de ontvoering en de dood van Gino uit Maastricht in juni. China is naar eigen zeggen begonnen met militaire oefeningen rond Taiwan. Na het bezoek van de Amerikaanse politicus Nancy Pelosi... had China al aangekondigd vanaf vandaag drie dagen... militaire oefeningen op zes plekken rond Taiwan te zullen houden. En de inflatie in Nederland was in juli 10,3 procent. Daarmee is de inflatie voor het eerst sinds 1975 boven de 10 procent gekomen. De stijging kwam vooral door de energie- en huurprijzen. Het weer vrij zonnig. Vanmiddag wordt het 25 tot 30 graden. Aan zee wat koeler door een noordwestenwind.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 To me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 Maar pourquoi? Like that, eh, uh, eh, uh, eh uh. I see that you like it, like that Ha, uh, ha, uh, ha uh. Like hot in it Heart in it, I look heart in it